Het weer, vanavond in het midden en zuiden van het land nog buien, soms met onweer. In de loop van de nacht neemt de buigheid af en de minima liggen rond 12 graden. Morgen is het met zo'n 18 graden minder warm dan vandaag. En in het binnenland vallen smiddags een paar lichte buien. Dit was het NOS Journaal. Profiteer van de Remea zomeractie en maak kans op een mini cabrio. Kijk snel op remea.nl zomeractie.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 Het is Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is drie over negen. Het is een jaar geleden dat er 21 doden vielen bij de Love Parade in Duitsland. Ivo Bonte die was erbij en die zat er middenin met zijn zwangere vriendin. En straks vertelt hij hoe dat was. De toeretappe van vandaag natuurlijk was spectaculair. Zometeen onze eigen wielerheld Kenny van Hummel over die held van vandaag, Andy Schleck. En dan de schippers van BNN, die doen uh, iedere dag verslag van hun avonturen. Vandaag deel 4, waarin Luc en Frank van Kamper naar Harderwijk gingen. En Luc, goedenavond. Hi, jullie, hallo. Oh, jullie ontdekten vandaag het IJsseloog. En wat is dat? Ja, we, ja, we zijn langs het IJsseloog gegaan. Het is een slipdepot in het Ketelmeer. Heel leuk. <laughs> en daar zijn jullie ingevallen. Nou, ik heb Frank <laughs> bijna ingeduwd, maar nee, nee, nee, nee. Goed, zo meteen jullie avonturen vandaar. Today's Topics. Maar eerst Today's Topics met Liekveld. Goedenavond. Today's Topics ja, begint vandaag met brekend nieuws op nummer 5. Uh, deze appels kun je vanaf de uh, tweede helft augustus in de winkel verwachten. Dat is uitzonderlijk vroeg. Het vroegste in de afgelopen tien jaar heb ik toevallig bekeken. Ja, zoals je hoort is het echt komkommertijd. Of appeltijd, hoe je het ook wil noemen. En dan kom je van alles te weten over fruitteelt. Wij noemen het bij ons op de veiling vaak topspot. Want ja, die mensen die ze hebben met allerlei omstandigheden te maken... die ze zelf ook niet altijd in de hand hebben. Dus ja, het is echt topspot, zo kan ik het noemen. Het fruit is dit jaar niet alleen heel vroeg rijp, maar het is ook extra lekker. En dat hebben we te danken aan het droge, warme en zonnige voorjaar. Daardoor wordt het fruit dus extra zoet en smakelijk. Nummer 4, de tros die stopt met een aantal kinderprogramma's. En dit komt omdat ze in de problemen kwamen met de mediawet. En omdat ze eigenlijk niet zoveel van die wet begrijpen... stoppen ze de programma's maar gewoon helemaal een reactie van de Sprookjesboom. Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Vanaf 1 januari wordt 80% van de kinderprogramma's van de tros van de buis gehaald. Ook Piet Piraat begrijpt de beslissing van de tros niet helemaal. Ja, ja. Iedereen vond het een vreemde situatie. En dit is uh, een beslissing die achter de rug van alle tekenfilmfiguren om is genomen. En die vinden het jammer dat er niet naar hun mening is gevraagd. Ja, eerst even vragen. Het is nog niet duidelijk wat er met de programma's gaat gebeuren op dit moment. Nummer drie. Het is de derde dag van de Vierdaagse. En de eerste dag waarop heel veel regen viel. En dat is... Uh... Jammer voor die mensen die daar nou nog moeten komen. Allemaal vreselijk nat geworden. Want het was een enorme bui die ineens hier naar beneden kwam. Er lopen een hoop kennissen van me mee. En die, uh, vooral die schoenen worden allemaal nat. Inderdaad, van regen word je nat en vooral je schoenen met al die plassen. Maar gelukkig zijn er ook mensen die de boel kunnen relativeren. Maar ja, een klein beetje regen na zoveel mooie dagen. Ja, maar, uh, kom er maar achter als je morgen moet lopen in je natte schoenen. <laughs> Toch weer dat nadeel van je natte schoenen. Maar de Vidaagse die heeft inderdaad ook mindere kanten. Minder, uh, minder leuk zo, hè? Ja, minder leuk. Waarom? Je wordt er zo nat van. <laughs> van de regen. En dat betekent, drie keer raden, natte schoenen. Maar het is nog steeds gezellig langs de weg en dan wordt er lekker gezongen. Het is aan de overkant, Nou, je hoort het zingen, kunnen ze? Heel goed. Het is aan de overkant, is aan de Nummer twee, vanaf 1 uur vanmiddag is hij al bezig, de Eurotop in Brussel. En wat is de Eurotop eigenlijk in een notendop? het nou, is in ieder geval een uh, belangrijke vergadering. Uh, vandaag gaat uh, over de munt in uw en mijn uh, portemonnee. Het gaat dus over ja, onze banen, over onze uh, pensioenen, over onze spaargelden... over de belangen van heel veel Nederlanders. Dus het is een uh, belangrijke vergadering. Um, ja, <laughs> en bij belangrijke vergaderingen is de pers natuurlijk in overvloed aanwezig. En daar wordt Mark Rutte een beetje zenuwachtig van. Daar is het van groot belang dat wij die uh, uh, private sector involvement, which is in English, uh, dat zij die erbij hebben. En hij wil er eigenlijk dan ook niks meer over zeggen. Ik ga verder helemaal nu niks zeggen, want de zaak is uiterst complex. En alles wat ik nu weer zeg, gaat alleen maar complexiteit toevoegen. Want u ziet, de collega's aan het buitenland luisteren ook mee. En dat leidt weer allerlei tot persberichten daar. En uh, de zaak is zo ingewikkeld, dat ik liever na afloop jullie te woord sta... en hopelijk goede berichten heb uh, dan vooraf. Wie wel wat wil zeggen, dat is minister van Financiën, Jan Kees de Jager...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 de New York Times en de Financial Times gestaan. Dus dat is ook best wel cool. En de persconferentie die kan elk moment beginnen... en dit zal waarschijnlijk de uitkomst zijn. Het is inmiddels zeker dat ze eruit zijn. Het is binnen nu en een uur gaan de persconferenties beginnen... worden de teksten van het uh, akkoord bekendgemaakt. Er zijn al wat conceptakkoorden. En uh, het is duidelijk dat de regeringsleiders uh, het erover eens zijn... dat er een nieuwe steunoperatie voor Griekenland komt... van nog eens ongeveer een slordige 100 miljard euro... Nummer 1, een stukje verderop in Brussel. Daar verzamelen wat Belgen zich voor het jaarlijkse nationale defilé. Maar er is natuurlijk weinig reden voor een feestje. En dat weet ook koning Albert. Indien deze toestand aanhoudt... kan heel concreet... het socio-economisch welzijn van alle Belgen... worden aangetast. Men moet daar zeer bewust van zijn. Ja, dat waren today's topics. En dan zijn er morgen weer nieuwe. Zijn ze zuchtend naar koning <laughs> Albert. <laughs> Liekeveld, dankjewel tot morgen. Gaan we door naar het voetbal. Ado Den Haag tegen FK Tauras Ronald. 7 minuten bezig in de tweede helft. Dat is nog altijd 1-0 het voordeel van Ado Den Haag. Dat doelpunt viel op slag van rust gemaakt door Jens Tornstra. Eindelijk zou je zeggen dat Ado had al een tal van mogelijkheden achter de rug. Maar steeds over naast of de keeper die in de weg lag. Maar uiteindelijk dus een voorzet van Verhoek. De keeper die helemaal mis zat. En uiteindelijk kon Toornstra van dichtbij de bal hoog in het doel prikken. En het beeld, op die stand staan we dus nog altijd. Wel een schot gezien van Lex Immers. Het spelbeeld is onveranderd. Ado is de ploeg die aanvalt en balbezit heeft. Tauros valt... Of nog altijd tegen. Maar het is slechts 1-0. Overigens wel een stand waar Ado mee doorgaat naar de volgende. Dankjewel, Ronald. Een spits. De leiders van de Eurolanden hebben in Brussel een akkoord bereikt over de aanpak van de Griekse schuldencrisis. Details zijn nog niet bekend. In een eerder uitgelekte conceptslotverklaring stond dat de banken bij willen dragen aan een financiële oplossing. En dat kan op verschillende manieren. Zo zou Griekenland bijvoorbeeld een deel van de leningen niet terug te hoeven betalen of kunnen de leningen worden verlengd. Verder krijgt Athene opnieuw geld uit het noodfonds van de Eurolanden. Een deel van dit bedrag wordt gefinancierd door het IMF. Met het pakket aan maatregelen willen de leiders van de Eurolanden... kosten wat kost voorkomen dat de schuldencrisis zich uitbreidt... naar landen als Italië en Spanje. De Tweede Kamer heeft eerder laten weten in te stemmen... met extra steun aan Griekenland. Athene kreeg eerder al een lening van 110 miljard euro. En tot zover het nieuws. Zo anders dan het roze is terug in de Reguliersdwarsstraat in Amsterdam. Die straat was in de jaren 80 en 90 het centrum van de Amsterdamse gay scene. Maar ja, de laatste jaren sloot het ene na het andere Homo Café zijn deuren. Vandaag gaan van drie Roemruchte Cafés de deuren weer open en is het de bedoeling dat de straat weer de Homo Straat van Amsterdam wordt. Iedere avond in bnn Today duiken we de geschiedenisboek in. Vandaag duiken we in de geschiedenis van de Reguliersdwarsstraat met niemand minder dan travestiet Meedee, goedenavond. Goedenavond. Een begrip in Amsterdam. <laughs> ja, klopt. En, nou ja, misschien wellicht ook daarbuiten. Uh, oh. je, je bent wel denk ik de, de bekendste drag queen van ons land, hè? Ja, ik heb me aardig opgeworpen voor die status, dat klopt. Ja, heel hard aan het werken voor... Ja, en als je nu denkt thuis en je denkt, ja, ja, ja, meedee, maar je moet toch even een foto zien, want dan herken je er zeker. Kijk even op onze Twitter, at BNN Today. Wat een lawaai daar. Nee, nee. Ja, het is gekkenhuis hier. Uh, ja. Ik ben ook in de buurt van de Regelische Dwarsstraat, want het feest is al begonnen. Dus ja. ik, uh, ik ga er zo weer in. We zullen het kort houden. Laten we dat doen. Jij was er in 1993 uh, in, in ja. voor het eerst in de Regelische Dwarsstraat. En dat was een heftige tijd. Ja, uh, het was een thuiskomen daar. En het, het was een gekkenhuis. Elk café ja. had een feestje. En uh, er gebeurde van alles. En wat is nou, uh, als, je, als je in al die jaren kijkt... een van de meeste dingen die het meest is bijgebleven? Het meest bizarre wat je gezien hebt? Nou, ik weet wel... er was een ontzettende hysterie... Uh, met de eerste wasteland... Um, dat, was Boysland. dat waren die hele ruige feesten, hè? Dat waren de ruige feestjes. En die deden ze toen van de richter uh, met een brug naar de overkant naar een ander café. En daar stonden op een gegeven moment mensen elkaar te bevredigen in de open lucht. Nou, dat is wel shocking als kleine, kleine meisje in de straat, zeg maar. Dan stond jij er als klein meedeetje een beetje naar te kijken? <laughs> als ik klein meedeetje stond ik met open ja. ogen en mond te kijken naar wat er allemaal gebeurde. En toen gebeurde er natuurlijk veel meer. Er kon veel meer. Ja. Dat kan ik me nu toch niet meer echt voorstellen, dat je dat ziet, openlijk op nee, straat. Dat gebeurt ook niet meer. Nee, ze zijn nu wat voorzichtiger. En de regels zijn er natuurlijk ook uh, tegenwoordig om alles aan banden te leggen. Hm. Soms helaas. Uh, maar ik hoop dat het een beetje terugkomt. Uh, gekkigheid, de sfeer en uh, alles mag en alles. Uh, doe maar gek en doe je al gewoon genoeg. Ja, want zeg, eh, beschrijf even kort die sfeer toen, in de jaren negentig, in de regio's Dwarsstraat. Nou, hoe, iedereen hoe voelde dat? Iedereen vrij en blij. Uh, en dat is nou een beetje uh, de keyword waar het om ging. Uh, je kon jezelf zijn, uh, je, je kwam die straat in en dat draaide alles om het uh, gay zijn, uh, jezelf laten zien, uh, jezelf zijn en dat, dat is een tijdje echt weg geweest. Maar was dat ook zo, um, even tot slot, vraag ik me dan af, was er op elke straat ook seks te zien of viel dat wel uh, Nee, mee? nee, nee, dat was het echt niet hoor. Het was meer uh, dat je jezelf kon zijn en er waren heel veel leuke feestjes, er werd heel veel van gedaan. Uh, niet alleen de dj's, maar ook de aankleding, de entertainment, er waren shows, er was de Nicky Nicole-show en Vanna, uh, die vandaag ook weer na zo'n lange tijd open opengaat. Ja. Uh, ja, vanuit de regels het waren de legendarische Hollywood-parts in de IT, met limo's, met allemaal flink uitgedoste mensen die daarheen gingen. En dat was echt iets waar je gewoon nog om je heen kon kijken en met open mond kon uh, aanschouwen. En dat is niet meer. Ik weet wel dat er, ik, ik er af en toe uitging toen ik een jaar of 16, 17 was. En dan was ik de enige hetero. En dan kwam je altijd heel makkelijk aan een andere hetero. Want je dacht hij, dat meisje ja, dat, moet ik hebben. En dat dat was... klopt. Toen was het echt <laughs> een K-Capital of Europe. En daar hingen ook heel trots de vlaggen aan het begin en het eind van in de straat. Die hebben een tijdje terug uh, in de doos moeten stoppen. Maar ik hoop dat het toch weer een beetje terugkomt. Want ja. we missen wel een beetje het gekleurde in Amsterdam. We gaan kijken of dat weer terugkomt. In ieder geval vanavond dus een grote opening van weer een roemruchte café's daar in de regio's cool. Dwarstraat. Mede, dankjewel. Veel plezier vanavond. Doei. BNN Today. Wat gaan wij doen? Siewert van Linde, onze man in Den Haag. Die geeft onze zomerse lessen in de politiek. Zometeen gaat het over hun reputatie en hoe belangrijk dat is in de politiek. En in Griekenland uh, zijn ze helemaal niet zo bezig met de Eurotap in hun eigen land. Waar ze dan wel mee bezig zijn, het voor je zo in Exit Land. Maar eerst onze favoriete toerplaat Thomas Marvisi, Lévi Comtois. <middels> Stange, les coups de foudre. Ook zo'n leuke plaat, Ronald. Heerlijk. Ja, nee, dat past helemaal bij de weersomstandigheden van deze tijd, toch? Ja. <lacht> mwa, mwa, <lacht> mwa. Mwa. <lacht> Hoe is het weer daar? Uh, goed. Ja, uh, mooi. Ja, het nee, is een, <lacht> een beetje een avondzonnetje en wat bewolking. Dat uh, mengt wat met elkaar. Ook alle tijd trouwens om daarnaar te kijken. Want die is na 62 minuten bij ADO. FK Tauras nog altijd uh, 1-0 in het voordeel van ADO Den Haag. Maar ja, het is een beetje een veredelde oefenwedstrijd geworden. En echt, uh, ja, het, het, het echte Europese gevoel, terwijl het was voorafgaand aan het duel, dat is wel wat verdwenen. Kijk je naar wat kleinere dingen, Lex Immers bijvoorbeeld, wat Timothy de Rijck die geblesseerd op de grond ligt. Het pijn heeft aan zijn knie, Lex Immers wil graag Europees topscorer worden van Ado Den Haag. Alex Lex Goumaker, die er ooit zes maakte in zijn carrière, even nader, Ja, hij was dichtbij de derde, want hij maakte er vorige week al twee. Maar een goede voorzet van Verhoek schoot hij van uh, dichtbij op de paal. Toen kreeg hij nog een kans van Toornstra geboden, maar die bal kopte hij naast. En zo zijn er wel wat mogelijkheden voor uh, Ado Den Haag... dat veel en veel sterker is dan uh, tegenstander Tauras... dat weinig uh, hier daarvan uh, ja, maakt eigenlijk. Probeert af en toe er wel eens uit te komen via de snelle Zeedorf. De Nederlander dus, in uh, dienst van de Litouwse ploeg. Maar het uh, zet allemaal weinig zoden aan de dijk. Eén schot slechts heeft Coutinho... ...te verwerken gekregen. En voor de rest is het ADO, ADO, ADO... ...wat de klok slaat, alleen in een te laag tempo. Wel in de buurt van het vijandelijke strafstorpgebied... ...maar echt uitgespeelde kansen, zelfs in de tweede helft ook niet meer. Zorgen zijn er wel nu voor uh, Timothy de Rijk... ...die in een duel met uh, de spits Jerkovic geblesseerd raakt aan de knie. Het is een botsing en dat ziet er wel ernstig uit. Dat zou wat zorgelijk kunnen zijn voor ADO de Naag. Meer daarover zometeen, Na 63 minuten. staat ADO nog altijd met 1 of... Jij hebt je laten je mij twee Mevrouw de voorzitter. Iedere donderdag dan bespreken we het reilen en zeilen van de politiek in Den Haag... met onze eigen analist Siewert van Linde. Siewert, goedenavond. Goedenavond, Willemijn. Ja, de Tweede Kamer heeft vandaag heel even haar vakantie onderbroken... voor dat uh, debat over Griekenland. Nou, daar gaan we het niet over hebben. Jij bent bezig om ons wat lesjes Haagse politiek bij te brengen in de zomer. Vanavond les 2. Inderdaad, vandaag les 2. Hoe komt iets over op de kiezer? Reputatie en perceptie, dat is het allerbelangrijkste dat je moet beheersen als politicus. Wie dat beheerst, die kan heel machtig worden. En om dat te leren, kun je het beste even naar Amerika kijken. In de jaren negentig zijn ze ontzettend goed geworden in kiezersonderzoek. Ze analyseren die kiezer helemaal stuk. En met name Clinton en Gore, die waren in 1992 wilde president en vicepresident worden. Die waren daar heel succesvol in. Ze onderzochten de vakantiebestemming van Clinton, de grapjes van Gore... Eh, alles werd ge ge geanalyseerd met, met behulp van metertjes waar een rode knop op zit. En dan kun je per seconde zien bij een glimlach of bij een, uh, een woord wat de reactie van een kiezer is. Op, zo op zulk gedetailleerd niveau wordt dat in Amerika onderzocht. Ja, in Amerika die... zijn ze daar heel ver in. Alles wordt in detail geanalyseerd en ook over alles wordt nagedacht. Van een kleur tot een das tot een pak tot de achtergrond. Lekker spontaan. Ja, heerlijk hè? Nou. In Nederland doen we dat dan ook niet, hoor. Ja, nee, dat is natuurlijk de volgende vraag. Uh, hoe zit dat in Nederland? Ja, dat, uh, dat is toch wel ietsje minder uh, extreem. In verkiezingstijd zul je wel zien dat voorlichters van politieke partijen... programmamakers proberen te beïnvloeden welke vragen politici krijgen... en tegen wie ze mogen debatteren. Zodat je bijvoorbeeld uh, de laatste keer bij de verkiezingen... wilde heel graag Cohen en Wilders samen in debat... Want Cohen had berekend dat als hij tegen Wilders uh, zou gaan... dan zou hij de meeste sympathieke stemmen naar hem uh, toe zien komen. Uh -huh. En bijvoorbeeld de VVD en het CDA wilden niet tegen elkaar. Want ja, als daar ruzie zou ontstaan... dan zou dat later alleen maar negatief afstralen... als ze samen zouden gaan regeren. Dus daar hadden ze dan uh, weer geen zin in. En je ziet wel nu na die verkiezingen... dat dit kabinet natuurlijk is heel sterk op vorm en op, uh, op communicatie gericht... Rutte als de great communicator. En je ziet dat zij dus ook duidelijk nu nog... echt onderzoeken en peilingen heel serieus nemen... om een goede perceptie van zichzelf uh, te ontwikkelen. En wat dat betreft wordt het dus wel iets uh, Amerikaanser. En iemand die dat in Nederland ook probeert te introduceren is Hans Anker. Hij is expert op het gebied van uh, strategische communicatie... en heeft dat bijvoorbeeld uh, ook geleerd in de campagne van Bill Clinton. Hans Anker, goedenavond. Goedenavond. Ja, Sievert schetst al een beetje hoe dat er hier in Nederland aan toe gaat. In Amerika wordt echt alles op heel erg gedetailleerd niveau onderzocht. Bijvoorbeeld de vakantiebestemming van Clinton. Waar mocht hij niet heen bijvoorbeeld? Uh, Clinton die mocht niet naar Cape Cod. Want dat, was, uh, dat is in Massachusetts. Dat is een veel te elitair oord. Ja. Dus hij moest ergens in het middenwesten... Uh, een voor hem uh, ongetwijfeld heel saaie vakantie gaan, uh, gaan om te laten zien... dat hij uh, heel erg verbonden was met... Uh, de in de hand. Ja. He, dus uh, we doen focusgroepen, we gebruiken die metertjes waar we uh, het al over had. De rode ook We gebruiken natuurlijk ook, ja. ook gewoon het, uh, recht toe, recht aan peilingen. En daar ontleen je heel veel informatie aan over hoe je je optreden verder kunt uh, verbeteren. Maar bijvoorbeeld bij de laatste verkiezingen, wat, uh, uh, wat is daar allemaal gemeten? Daar zien we het even over de VVD. Daar is redelijk wat onderzoek gedaan. We vrij uitgebreid kwantitatief onderzoek. Het is niet zo dat als je... Dit optreed. item is opgenomen. We gaan dit onderbreken omdat er uh, nieuws is van Wilco Boom uit Brussel en dat vinden we op dit moment even belangrijker. Dit is Radio 1. WNN Today. Want ja, dat gebeurt nu en de rest kan wel even wachten. Wilco Boom in Brussel. Ze zijn eruit. Ja. Ze zijn eruit en het belangrijkste is denk ik te vermelden en de president van de Europese Unie Herman van Rompuy heeft het net bekendgemaakt dat er in totaal 109 miljard euro extra ter beschikking komt voor Griekenland om Griekenland uit de put te helpen en van die 109 miljard wordt 37 miljard dus ongeveer een derde deel is afkomstig uit de private sector dus van de banken. En uh, hoe dat dan helemaal exact in zijn werk gaat is nog niet helemaal duidelijk. Want het nieuws is nog heel vers. Maar het komt er onder andere op neer dat de private geldschieters de banken... Uh, hun uh, rente die ze bij Griekenland in, uh, in, in, rekening, in rekening brengen fors gaan verlagen. Dus de Grieken gaan minder rente betalen, dus dat wordt voor Griekenland goedkoper. En dat gaat dan om een periode van een jaar of tien. En ook de regeringen die geld hebben geleend aan Griekenland, die gaan daarvoor uh, de rente verlagen. En ook dat scheelt Griekenland dus geld. Dat betekent dat wij minder rente krijgen voor de leningen aan Griekenland. Dus Nederland en de andere landen kost het geld. Uh, maar de Grieken gaan veel minder rente betalen en, uh, dat is dan ook rente, en dat is dan ook een bijdrage van de banken en dus niet alleen van overheden. Ja. En dat is dus eigenlijk de kern van het, uh, van het compromis of van het akkoord dat ze hier vandaag hebben bereikt om uh, de euro overeind te houden en om Griekenland te redden. Dus minister Jager zal wel blij zijn, toch? Nou, als het inderdaad zo gaat dat die banken daadwerkelijk gaan meebetalen op deze manier... dan zal de jager en ook premier Rutte daar wel tevreden over zijn. Ik hoop dat binnen nu en een uur ook te horen van de premier. Hij is hier, hij gaat later vanavond een persconferentie geven. En dan zal hij dat ongetwijfeld toelichten. En ik verwacht inderdaad dat hij zegt dat hij dik tevreden is met deze bijdrage van de private sector. Want het is een vrijwillige bijdrage, maar wel vrijwillig verplicht. Nou ja, het, is, het heet een vrijwillige bijdrage, maar er schijnen wel dusdanige afspraken over gemaakt te zijn. Maar daarvan moeten er nog, daarover moeten er nog dossiers volgen. Uh, maar dat schijnen, dus die afspraken schijnen wel zo hard te zijn dat ze het ook daadwerkelijk gaan doen. Uh, ja, of dat dan inderdaad ook zo uitpakt, moeten we natuurlijk nog maar weer even afwachten. Maar uh, de afspraken die schijnen tamelijk hard te zijn of hard genoeg voor de, voor de regeringsleiders hier in Brussel om er genoegen mee te nemen. Goed, voor zover dus over de, de eurotop over Griekenland. Wilco Boom vanuit Brussel, dankjewel. Dan gaan we even naar dat andere allerbelangrijkste zaak, de zaak in het leven. Voetbal, ADO tegen FK Tauras. Hebben ze alweer een beetje... Ze hebben nog niet gescoord als dat de nee, vraag was. Nee, het is uh, nog altijd uh, 1-0. Maar uh, goed, de eerste wedstrijd is met 3-2 gewonnen. Men staat dus nu in Den Haag met 4-2 voor. volgende ronde is uh, dus wel bereikt. En uh, ja, het is, uh, tempo is nog lager dan in de eerste helft. En het is een beetje uitspelen geblazen. Het was net wel even schrikken. Timothy de Rijk, aanvoerder en toch een van de betere spelers van ADO. Centrale verdediger verdraaide zijn knie. Werd op brancard van het veld uh, gehaald. Ja, dan uh, gaat iedereen toch filosoferen hoe ernstig is dit. Maar zie daar, Timothy de Rijk staat inmiddels weer. Staat ook weer in het veld. doet gewoon weer mee. Maar ik denk dat hij uit voorzorg zometeen wel gewisseld gaat worden. Geen risico meer nemen in deze wedstrijd. Heel af en toe probeert Tauras nog wel wat te blaffen. Maar bijten, zal het toch niet van komen. Nu ook bijvoorbeeld een schot dat wordt geblokt door Radostavljevic op de rand van het strafgebied. En dan is het balbezit weer voor Ado Den Haag. Omdat er een Litouwse overtreding wordt gemaakt. En er ook een gele kaart komt. De tweede al voor de bezoekers hier in Den Haag. Nee, Ado is op weg naar de volgende ronde. Nog 20 minuten uitspelen. En voor het publiek zou het leuk zijn als er nog. Een doelpuntje of twee bij komt. Immers was er net vlakbij, maar de keeper redde voor de Litaals. Exit Holland. In Exit Holland gaan we iedere dag de wereld over op zoek naar verhalen van Nederlanders in het buitenland. Ilja Sloep, die woont in Griekenland in Athene, getrouwd met een muzikant. En Daar hebben we het zo meteen over, over haar Big Fat Greek Wedding. Ilja, goedenavond. Goedenavond. Ja, zo meteen over jouw, ik hoor een hele Grote galm mensen ja. van de regie. Die hoor jij ook? Ja, ja. maar ik, ik hoor hem nog steeds. Ik weet niet of de luisteraar hem ook hoort. Maar goed, we gaan verder zo meteen over jouw huwelijk. Uh, maar ja. eerst even natuurlijk, net heet van de pers dat uh, verhaal over Griekenland. Ja. Um, uh, de, nou, die 109 miljard extra voor Griekenland. Leeft dit nou heel erg in, in Griekenland, dit verhaal? Uh, nou, op het men, moment is het zomer. Ja, dus, uh, hier ook. en ik ben ook niet in Athene, dus iedereen is eigenlijk. de stranden zitten vol en je merkt eigenlijk niets van een crisis hier. Nee. Dus uh, volgens mij leeft men gewoon een beetje erlangs, erlangs op het moment. En dat is ook wel een beetje. dit tot verbazing van vrienden die hier uit Nederland komen. die zeggen: is dit nou een land dat in crisis zit? Want ik zie eigenlijk ja. alleen maar mensen gewoon lekker op het strand liggen en. Uh, en ook over die top van vandaag, ja, best belangrijke top. Gezet, daar, uh, daar gaat ik, het niet over. Ja, nee, nee. Uh, ik hoor er eigenlijk niet zo heel veel over. Ja, dat is misschien omdat ik niet in Athene zit op het moment. Mm -hmm. En uh, Ja, maar goed, uh, ook met mijn man. Ik heb het er niet over gehad, moet ik eerlijk zeggen. Jullie zijn meer op de hoogte dan ik. Ja, goed, dan uh, laten we het hierbij wat betreft uh, ja. de, de, de top. Even over jouw bruiloft. Jij bent ja. getrouwd met een Griek en dat ja. ging echt op z'n Grieks. Ja, heel erg op z'n Grieks, ja. Uh, in Griekenland is het uh, sowieso wel gebruikelijk dat je sneller trouwt. Wil je, zeg maar, leven lang bij elkaar zijn in principe. Uh, samen wonen wordt gewoon niet heel veel gedaan. Mm -hmm. En uh, ja, ons huwelijk uh, was nogal uitgebreid, kan je zeggen. Dat kon, ja, we hebben echt drie dagen wel feest gehad, zo'n beetje. Dus dat, uh... Je zegt het bijna zuchtend. Ja, zuchtend is best vermoeiend. We hadden 400 man uitgenodigd. Zo. En, uh... Ja, ik denk dat daar ongeveer uh, 370 mensen aanwezig waren. Dus, uh, dus ja, dat, dat is best vermoeiend. Ja, ja. En in Nederland doe je het dan zo, hè? Sommige mensen voor de receptie, die andere voor het diner voor het feest. Is dat in ja. Griekenland ook zo? Nee, dat kan je niet maken. Nee, nee. Je kan ook niet zeggen van de ene neef wel en de andere niet. Dus. Uh, ja, mijn schoonmoeder vooral, want het, voor haar was het ook wel heel erg belangrijk. Het is ook een soort van prestige, zeg maar, uh, ding. Je, je moet ook vooral laten zien dat je veel, uh, veel mensen uh, kan uitnodigen, dat is allemaal heel belangrijk. Ja. Het is ook ja. heel belangrijk. Dus uh, ja, iedereen werd uitgenodigd en je kan het gewoon niet maken door te zeggen van, nou, jij wel op de trouwerij en dan niet bij het eten nee. en dan wel weer bij het feest, want het een gaat in het ander over. En ja, dat, dat, heb, dat heb je hier niet. En dan is er is ook nog een hele mooie traditie die heet het bed. Wat is dat? Ja. Dat is meestal op de donderdag, of eigenlijk altijd op de donderdag. Meestal wordt er getrouwd op, of op zaterdag of zondag. Mm -hmm. En op donderdag verzamelt uh, uh, ja, de hele familie van beide kanten zich uh, in het huis van, uh, van... of het aanstaande huis, zeg maar. Want vroeger ja, ja, woonden je nog niet samen, mm -hmm. nu inmiddels wel. Dus uh, ja, die verzamelt zich dan in de slaapkamer, heel pikant eigenlijk wel. Ja. En uh, dan wordt het bed opgemaakt door de, de vriendinnen van de bruid van de aanstaande buit. En dat wordt dan ook weer drie keer opgemaakt, drie keer afgehaald... door de schoonmoeder en de bruid, omdat dat dan niet goed gedaan wordt. En ja, he het, daarna wordt er uh, geld gegooid, uh, eventueel met bruidspaard uh, helpen. Dat hebben wij dan niet gedaan. En vaak wordt er ook een, uh, meestal een uh, kindje, een jongetje op het bed gegooid... Voor, uh, ja, om maar veel zoons te krijgen. En, heb je een beetje gepresteerd al? Ja hoor, het <lacht> is allemaal goed gekomen. Hoe, hoeveel heb je er? Nou, we hebben er één en nou. het is wel een jongetje. <lacht> Kijk, het is goed gelukt bij jou. Het is helemaal gelukt, ja. Ilja Sloep over de Big Fat Greek Wedding. Dankjewel, tot ja. snel. Ja hoor, 1 minuut over half tien, Hier is Renate Evers. Radio 1, het nos journaal de Eurolanden hebben een akkoord bereikt over nieuwe noodhulp aan Griekenland. Wat er precies is afgesproken is nog niet bekend, maar vanavond lekt al wel een concept-eindverklaring uit. En daarin staat dat de banken ook een steentje gaan bijdragen. Zo zouden ze leningen aan Griekenland kunnen verlengen of een deel van de schuld kunnen kwijtschelden. Ook krijgt Athene opnieuw geld uit het noodfonds van de Eurolanden. De Verenigde Naties werken aan een luchtbrug naar de Somalische hoofdstad Mogadishu om voedsel te kunnen brengen. Op dit moment krijgen anderhalf miljoen Somaliërs al voedselhulp. Maar in het zuiden van het land lijden meer dan twee miljoen mensen honger. En deze groep is tot nu toe niet bereikt. En in België wordt voor het eerst in maanden weer overlegd over de vorming van een nieuwe regering. Maar de grootste partij, de Vlaams-nationalistische N-VA, zit er niet bij. Formateur Di Rupo zit nu met acht partijen om tafel. En tot zover het nieuws van dit moment. 1-0, nog altijd van ado Den Haag tegen FK Tauras na precies 75 minuten spelen. En ado ontsnapte net aan een tegentreffer. Vrije trap die de Litouwers mochten nemen op de rand van het gebied van ado Den Haag. kantbal werd breed gelegd, uiteindelijk geschoten door marti Souskis. Toen kreeg Coutinho de bal niet helemaal onder controle. En kwam die voor de voeten van Borisovs. En ja, die hoefde hem alleen nog maar binnen te prikken. Maar schoot hem naast de goal van Ado Den Haag. Dat krijg je als je wat gas terugneemt. Dan gaat toch de gasten denken van ja, dan kunnen we een doelpuntje maken. Bijna zat hij er dus in. Nu ligt het spel even stil voor een blessure bij een speler van Ado Den Haag. Ik geloof dat het, het Vicento is of wie is het. Thierry ligt even geblesseerd op de grond. Nou goed, dat komt allemaal wel weer goed. Die gaat wel weer staan. Ado staat met 1-0 voor tegen Tauras. En is op jacht naar de tweede treffer. Maar of die nog komt vanavond? Ik waag het te betreffen. Dit is Radio 1. BNN Today. De Love Parade um, in Duisburg. Dat uh, was vorig jaar. Ik zit even te wachten op een klein fragmentje dat er volgens mij zou komen. Ja. Nou ja, dat is een, een klein fragmentje. Het zegt ook niet al te veel, maar... Even weer die paniek. Iedereen weet het nog wel. De Love Parade in Duisburg vorig jaar uh, was een drama. Eindigde met 21 doden, honderden gewonden. Komende zondag is dat allemaal precies een jaar geleden. En misschien herinner je je nog wel die ene foto. Tussen, tussen al die opeengepakte mensen die allemaal proberen weg te komen... wordt een bewusteloos meisje door een aantal mannen... die eigenlijk aan een trap hangen, wordt zij naar boven getrokken. Dat meisje. En als je ons volgt op Twitter, uh, dan kan je nu die foto zien. Um, en een van die mannen die dat deed, die dat meisje omhoog en haar zou redden, is Ivo Bonte En Ivo Bonte is hier. Ivo, goedenavond. Goedenavond. En je hebt je vrouw Lianne meegenomen. Die was daar toen ook bij. Lianne ook. Goedenavond. goedenavond. Um, even terug naar toen. Een jaar geleden. Jullie liepen daar. Iedereen kent die beelden van die, die tunnel... waar al die mensen doorheen geperst werden. Jullie liepen daar op weg naar het terrein. Wat gebeurde er Ja, wij, uh, we hadden ze een leuk feestje. Een uh, leuk feestje altijd. lofbreed altijd een leuk feestje. En uh, ja, het was redelijk druk. Op een gegeven moment... Uh, we ja, zijn maar gewoon de drukte ingegaan, want we wouden toch terrein opkomen. Mochten we de tunnels doorlopen, aan het einde van de tunnels. Dan, uh, toen hoopte het in één keer alles helemaal op. Alles liep stil. kon op een gegeven moment niet meer vooruit. Ja, en dan ga je kijken van, uh, waar kan ik wegkomen? Of, uh, wat is een uitweg? Ja, toen, uh, samen met een maat van ons, die zei op een gegeven moment... kom, gaan we gaan lopen richting de trap. Toen zijn we langzaam naar de trap toe gegaan. Dat ging, dat ging nog wel? Dat en we komen. Ja, Het was op een gegeven moment, dus uh, voorbaat ging wel langzaam al... Een beetje richting trap, want dus stond stonden precies helemaal in het midden. Ja, want maar je ja, dacht, in of eruit heeft geen zin, dan die trap we, naar boven. We, kon, we konden niet doorlopen en uh, het bleef maar drukker worden. Op een ja. gegeven moment werden wij alle kanten op geduwd. Dan komt toch langzaam een klein beetje de paniek wat er kwam. Nou, ja. was iets van, uh, we moeten toch proberen weg te komen. Ja, en Lianne, uh, jij was zwanger vier maanden. Ja. Dan sta je daar ook niet heel rustig. Nee, helemaal niet. Nee. nee. Hoe, hoe ging dat met jou? Ja, moeilijk. Moeilijk, want ik had ook mijn zusje van 16 bij. verjaardagscadeautje en uh, een eerste dansfeestje. Dus ik had mijn zusje bij, de vriend, uh, vriendje van alles mee. En uh, ja, dan sta je daar. En je bent zwanger en je hebt de verantwoording over twee jongere kinderen. En uh, ja, toen op een gegeven moment was ik uh, wel even helemaal het spoor bijster. Ik denk, hoe komen we hieruit? Uh... Raakte je al in paniek voordat je bij die trap was of helemaal niet? Nou, op een gegeven moment, wij stonden op een bult. En de meeste gingen van links naar rechts en van rechts naar links. En ja, je viel iedere keer net niet. Ja, je weet op het moment dat je valt, ze lopen gewoon over je heen. Dus, uh, dus ja, dat was gewoon heel eng. En op een gegeven moment bij de trap uh, heb ik heel hard geroepen dat ik zwanger was. En terwijl ik er ook meteen uitgetrokken. Maar dat, dat, dat klinkt dan heel logisch. Aan de andere kant is dat zoiets wat je altijd tegen je vrienden zegt. Nou, als je een keer iets overkomt, moet je heel hard roepen dat je zwanger bent. Uh, zeiden niet uh, al van, dan word je eerder geholpen... Maar ja, ik, stond onder, ja, ik stond onderaan die trap. En ik keek die agent. En die agent zal waarschijnlijk die angst in mijn ogen wel gezien hebben. En die heeft mij er toen meteen uitgetrokken. Dus ja. Jij was veilig. Ivo, jij stond toen halverwege op die trap nog? Nee, ik, stond, ik heb uh, voor Leanne gestaan. Ik heb tegen de muur aangestaan. Ik heb uh, als het ware de handen gedaan dat Leanne bij mijn op de handen kon staan en daardoor kon ik ze boven de mensen uittellen En ja. daardoor werd zij als eerste op een gegeven moment gepakt. En toen ben ik zelf een beetje gaan klauteren tegen die reling aan. Toen ben ik er zelf op geklaut, en, uh, en toen kwam zo'n bewusteloos meisje er voorbij. Ja. En toen ben ik nog heel even, ja, je staat daar. Je probeert mensen te helpen waar je je helpen kan. Ja. Ik denk dat de meeste mensen zoiets zouden doen. Maar ja, je moet het wel doen dan op dat moment. Ja, nou ja, ik kan me ook voorstellen dat je denkt: nou ja, doei. Ja, ik, uh, zeg, je zag ook genoeg ik, mensen die waren blij dat ze de trap uh, waren. En dan was het over die reling heen en gelijk als een speer naar boven toe. Maar ja, dus zeg, ik stond, Ik stond even te kijken nog. Uh, de vrouw van mij en die was uh, veilig, dus daar kon niks meer mee gebeuren op dat moment. Dus uh, ja, er stonden nog een aantal. Ja, er stonden allemaal mensen met de handen omhoog. Hè, en dan is gewoon. Uh, een klein meisje als het ware, die dan, een vrouw die ik omhoog getrokken heb nog even. Je en, hebt er zelfs een medaille voor gehad, hè? Ja, ik ben ervoor onderscheiden, ja. ja. ja klopt, van uh, Carnegie, uh, een helderfonds is dat. Dus, ja, dat is toch netjes. <laughs> heb je, heb je uh, in die paar dagen of weken daarna, ik neem aan dat je er dan nog vaak aan terugdenkt? Wat, ja, wat, ja, wat denk week, je dan? Die week daarna is uh, ja, vooral hectisch geweest met al het nieuws, met al het radio, tv wat er allemaal was op dat moment. Uh, maar s'nachts en zo, dan ja, ligt je toch te malen van wat had ik misschien anders moeten doen. Misschien had ik iets meer kunnen helpen. Ja, dat, is toch, dat ga je automatisch, denk ik. Tenminste, eigenlijk de eerste weken heb ik er last van gehad. Nou, niet meer. Jullie zijn nog teruggegaan toen, hè? Um, twee weken daarna. En uh, we voor, voor een soort herdenking daar, daar hebben we nog een fragmentje van. Nou, het Het trapvolg. Dat is wel onze redding geweest, man. Ik heb er wel van. Zoveel kaasjes, zoveel dingen wat we hier allemaal zien. Die gedachten die terugkomen, ik ja, krijg ik gewoon kippenvel van. Gewoon heel erg. Ja, kippenvel ik kan ik me voorstellen. Um, hebben jullie er nu nog iets aan overgehouden? Ik, bedoel, ik sprak een ander meisje en die zei van... ja, ik, ik ga niet meer naar feesten of naar evenementen. Bekijk het maar. Nee, dat heb ik niet. We gaan wel gewoon nog naar feestjes toe. En, uh, af en toe een feestje natuurlijk. Maar de vrouw die had mijn koningin dacht dat het in één keer heel druk werd... met de ambulance er doorheen, door de mensen. Ja, die... Toen kreeg je het een beetje benauwd? Ja, een beetje erg. Ja? Ja, het was voor mijn koningin dag ook over. En daarna denken van, hoe kan dat nou, hoe kan dat nou? Dus in denk ik van, oh ja, Duisburg, dat zal het geweest zijn. Maar ja, daarna gewoon weer naar feestjes gaan, want ik ga niet achter de geraniums zitten... Met kindjes is ook alles goed, hè, trouwens? Ja, ja, ja, ja. Is <laughs> onder wel geboren. Dus, uh... dat, dat is onder wel geboren, ja. ja. Um, nou, er was laatst in het nieuws dat uh, de Duitse justitie heeft onderzoek gedaan. En die, die zegt van, nou, eigenlijk blijkt achteraf. er had geen vergunning mogen worden verleend aan de organisatie. voor deze locatie. Is toch gebeurd? Was verkeerd. Wat denk je dan als je zoiets hoort? Ja, het is achteraf natuurlijk nog. Maar dan is het, natuurlijk iedereen probeert naar elkaar te wijzen met, uh, met de schuld, om de schuld te leggen. Ja, zeg, ach, wij zaten op de dag dat we er heen gingen, zaten ook zelf van... toen zagen we in één keer die plattegrond van... hoe, zou dit wel goed gaan? Maar ja, je, je gaat vanuit dat alles goed geregeld is en dat het allemaal goed gaat. Dus, maar je ja. dacht dus eigenlijk al vooraf? Ja, vooraf ja. zou je wel te kijken, want normaal is van alle, kan je van alle kanten... kon je dat festival altijd opkomen. Ja, ik let en, daar nooit op. Als ik naar en, een festival ga, ik denk ja, ja, dat het allemaal veilig maar Ja, dat, dat zijn. was gewoon in de straten normaal. Uh, altijd in uh, Berlijn was het altijd in de straten, in de andere steden, in het Roergebied net zo. En hier moest je in één keer via de ingang. Dus ja. daar stonden we echt wel... Op de dag dat we gingen wel even van te kijken. En dan denk we, ja, het zal we meevallen. Het zal wel goed geregeld zijn. Precies. Daar, ja. ga je, daar ga je tenminste van uit, dus. Maar het viel tegen. Goed, een jaar later dus. Komende zondag is precies, precies een jaar geleden. En daar uh, houdt jullie niet van naar een feestje gaan. Nee. Maar ik neem aan dat je het ook niet licht zal vergeten. Nee, nee zeker niet. Nee. Dank dat jullie hier waren, Iva Bonte en Leona. Le Le Leona moet ik zeggen, Bonten, dankjewel. Ja. Gaan we naar Roland van der Geer. Nog steeds 1-0 voor ADO? Het is 2-0 geworden. Drie minuutjes geleden. Charon Thierry is de maker van de goal. Man die zijn eerste doelpunt maakt voor Adel Den Haag. Overkwam van Emme deze zomer. Hij kreeg de paas van Lex Immers op de rand van het strafgebied. Iets aan de linkerkant. Het leek er een beetje op dat die paas van immers wat te hard was. Maar met het linkerbeen met een prachtige curve. Schoot hij hem in de verre hoek achter de keeper van Taurus. En zo is het dus 2-0 geworden voor Adel Den Haag. En had de 3-0 er ook wel in kunnen zitten. Met een paas vanaf de rechterkant op Vicento van Jens Stornstra. Maar die bal was net iets te scherm voor de invaller bij Ado Den Haag. En zo is het dus 2-0 met nog een minuutje of zes te spelen. Vicento nog een keer weg aan de rechterkant gaat richting het strafschopgebied. Vicento nog altijd gaat schieten. En dan moet de keeper naar de hoek om die bal net buiten te duwen... en een corner te geven aan Ado Den Haag. Ado dus op Rozen nog zes minuten, 2-0 voorsprong tegen FK Towers. Dankjewel, Ronald. Ja, dan uh, de Tour. Die volgen wij natuurlijk ook. En dat uh, doen we samen met uh, de wielerlegende die in 2009 de Tour reed. Hij staat bekend om zijn. Karakter. Vandaag puur op karakter weer gereden, een lichaam die wilde niet maar ja, Die kop die zei: Godverdomme, je gaat naar die finish toe. En ja, verdomme. Waarom? Ja, ik heb na 10 kilometer toen zal ik zo naar de kloten. Ja, nee, en Godverdomme, dokken. dokken. Kenny van Uilhoff, goedenavond. Goedenavond. Nou, wat was het een etappe, hè? Ja, dat was wel, wel vuurwerk vandaag, maken. Behoorlijk, ja. Het was een, een historische rit, zeiden ze maar voortdurend bij de NOS. <laughs> um, wat viel jou op in deze historische rit? Uh, ja, een, uh, een mondontsnapping die opgezet werd door, uh, door Andy, uh, ja, Andy Schlek. Dus uh, dat, uh, dat was zeer indrukwekkend. Goed gepland, goed uitgevoerd. Ja, plan ja. A. en die. Uh, wat, wat we net al op de, op de televisie hoorden, dus dat uh, Joost Possema vertelde dat dat plan A was, dat hij de uh, tweede berg al ging aanvallen. Maar wat is er dan precies zo tactisch goed? Ik bedoel, ik ben geen, bepaald geen kenner, wel een liefhebber, sinds kort trouwens. Maar wat, wat hebben ze dan zo goed gedaan vandaag? Een ontsnapping met, uh, met Monfort en met Joost Possema. Dus dat zijn twee ploegmaten van, uh, van Andy Slek en Frank Slek. Uh -huh. En uh, het plan was dat die twee jongens vooraan uh, zouden zitten in de kopgroep en dat Andy Sleck dan op de tweede helling uh, van de dag ging aanvallen. En die jongens die dan van voren zitten, die vallen automatisch terug om Andy te helpen. En in het dal, dus op het vlakke gedeelte waar de wind flink op kop stond, daar had uh, Andy Sleck nog, uh, ja, nog hulp van zijn ploegmaat Monfort. En die brengt hem naar de Calibier. Naar de en uh, hij kon daar met een uh, flinke voorsprong beginnen. En uh, hij maakte het af, uh, hij hield nog twee minuten over, ik weet niet precies hoeveel minuten, ik geloof twee minuten. Dus uh, ja, dat was wel een, een, een, een zeer goede tactische zet ja. van, uh, van Leopard. Het soeverein, zou wel een broertje ja, zeggen. Ja. Zeker. <laughs> um, even over die Annie Sleek, jij kent hem wel een beetje, en um, nou, een tactische slimme gast dus, maar hij kan ook behoorlijk zuipen, begrijp ik. Nee. Ja, in de winter is altijd, of ja, na het seizoen is het altijd de Amstel Curaçao race. Uh, en uh, dat is dus op Curaçao uh, uiteraard. En uh, ja, die wordt georganiseerd door de bondscoach Leeuw van Vliet. er ja. uh, worden daar renners uitgenodigd. En uh, ja, de, de, de Slackbrothers zijn ook altijd van de partij. En het is na het seizoen, dus dan mag er een biertje gedronken worden inderdaad. Maar het lijken mij nogal een beetje de, de droge jongens en ja. niet echt in voor een feestje, maar dat uh, zie ik verkeerd. Uh, ja, ze zijn, nou, de, nu zijn ze dus natuurlijk super, super serieus en alles ja. rijdt op de tour. Ja, en Maar je, jij hebt ze wel toe. anders gezien toen? Ja, ja kijk ik, ik kan me nog goed herinneren toen ik op Curaçao was dat wij om drie uur s'nachts dus ik en mijn vriendin terug wandelden naar het hotel langs het strand en uh, hun zaten bij ons in het hotel. En Andy die komt uh, ons tegemoet gelopen en die vroeg ons om drie uur in de nacht waar we naartoe gingen, want het feest was toch nog aan de gang. Ik zei, nou dat feest, uh, dat loopt een beetje ten einde. Hij zei, nee ik ga nog terug. En na de volgende ochtend zitten we bij het ontbijt. Ja, ochtend, middag. Ja. En uh, toen hoorden we dat hij pas om zes, zes uur of zo pas terug was. Dus uh, die had eventjes uh, doorgetrokken totdat het licht werd weer, ja. <laughs> Het is een doorzetter. Nou, dat wisten we al. Ja, dat is waar. Een knokker. Een knokker op alle fronten. Goed, dankjewel Kenny van Heelwold. Morgen spreken ja, we je voor het laatst. Oh, ja. Maar het breekt. Tot dan. Oké, okay, tot dan. BNN Today presenteert... De schippers van BNN. De schippers van BNN. Lucky Gink, Franke van der Lende. Heren, goedenavond. Willemijn. Willemijn. Willemijn. Willemijn. Willemijn. Hallo. <laughs> we zitten echt de hele middag opgeoefend. <laughs> Mooi heren. Hoe is het daar op het water? <laughs> zijn jullie dronken Ja, niet? goed. Gaat hartstikke goed. Is het nee, we helemaal zijn niet. We He? zitten in de haven in Harderwijk. Ja. En uh, we zitten op onze boot... Op, op jullie boot. Ja. Dat is niet heel raar, toch? Ja, ja, ja. Nee, nee, nee, maar andere keren zaten we er net even eraf, Maar nu zitten we er ah. lekker op. Oké. Okay. Hoe, hoe gaat het daar op het water, heren? Nee, ja, het gaat heel goed. Uh, het valt ons wel een beetje op dat de, de watermensen niet altijd even leuk en sympathiek zijn. Dat kan ik niet te hard zeggen hier in de haven. Maar wij, wij zwaaien ons echt een ongeluk op de boot. Maar de meeste mensen die zwaaien dan echt nooit terug. Frankie, oh, een... we gaan lekker over de meer heen. Ik ga heel veel groeten doen aan de mensen de buren ja. hoor die langs ons komen. Mooie boot. Mooie boot. Even complimentje geven. Ja. Hallo capricorn. Hallo. Hallo. Onaardige mensen hier op het water. Onaardige mensen. Yo. Hallo Blue Whale. Hallo. Ja. Ik vind het niet echt hier op het water niet heel erg sympathieke mensen, Frank. En ze varen hard voorbij en doen als ze de zin hebben een handje. Omhoog. En wij zwaaien heel uitbundig ja. altijd, maar het is allemaal een beetje gematigd, rustig aan en uh, niet te veel sympathie. Ik doe er nog eentje, Frank nog één bootje gedacht zeggen. De laatste poging. Je hebt niet veel geluk nog, hè? Je hebt niet veel geluk. <laughs> Hallo! Ja! Hallo! Ja, hij stak zijn middelvinger op! Nee, hè? zeg je! Was het een Duitse? Nee, volgens mij niet. Nou ja. Wat doen hij verkeerd? Geen <laughs> idee. Nou ja, en een dikke middelvinger naar hem terug natuurlijk. De hond. Zo is het maar net. Ja. Vertraging, hè? jeetje, we hebben ongeveer twee seconden vertraging op de lijn, terwijl je gewoon uh, vlak bij ons zit eigenlijk. Maar, Matroosje, wat heb je vandaag verder nog meer gedaan? <laughs> nou ja, gisteren uh, gingen we over het Ketelmeer. En, en, en ja, toen verdwaalden we dus een beetje. En tijdens dat verdwalen zagen we een eiland. En dat bleek later het IJsseloog te zijn. Ja, okay. Frank, we staan op een uh, andere boot een beetje in schippen te bewonderen hoe hij zijn bootje uitvaart ja ah, ook wel oké okay, ja je ziet wel de ervaring eraan af hoor ja, ja toch wel hè? we varen, uh, we zijn even in de haven uh, van Rhoogebos sluis aangelegd um, want we zagen toen we op het Ketelmeer waren we zagen we iets geks een soort ja de, midden een soort eiland maar dan in het eiland weer een soort ronding en zo dat bleek het IJzeloog te zijn en het IJzeloog is een slipdepot het klinkt wel heel spannend ja het IJzeloog midden in het Ketelmeer ja dus uh, toen dachten we, nou, daar moeten we even naartoe. We hebben Rijkswaterstaat gebeld. En uh, die brengen ons nu naar het IJsseloog. Piet van der Neus. Ja, Piet. Frank. Gaat, ja, Zo, Frank. IJsseloog. Korte oversteken, dan zijn we dan midden op het Ketelmeer. Uh, en Piet is hier... Beheerder, burgemeester. Burgemeester, burgemeester van het IJsseloog. Ja, dat oh, is mooi. Ja, leuk, hè? <laughs> en uh, dit is uw bel? Ja, ieder bezoek... Bijzonder bezoek verwelkomen wij met een, met een bel. Ik heb hem niet gehoord. Ja, we zonden hem even luiden. Nou, oh, heel goed. zo, ja. So, ja, Frank. Kijk voor mij. En die was voor Kim, natuurlijk, hè? Kimmetje, Kimmetje de boot. Okay. Drie maal. Mooi. Goed. Het is een scheepsrecht. Ja, en van Piet. Ja. En van Piet kregen we dus een rondleiding. Het IJsseloog is dus een slipdeo. Alle zwaar bodems van grachten en rivieren en meren die worden daar dan in gedumpt. En 50 meter diep afgegraven. En daar worden ze in gedumpt en beveiligd. En wij dachten dus dat het een beetje een soort kolkende, rokende massa zou zijn. Maar dat viel dus wel tegen. Mee, mee viel het. Bij het IJsseloog. Op het IJsseloog eigenlijk. Op het IJsseloog. En we gaan met, met de Land Rover... Over het eiland crossen. Ja, we gaan eh, nou, crossen, maar we rijden gewoon veilig. Net ah. als Rijkswaterstaat altijd doet. Tuurlijk. Hè? <laughs> gaan we even IJssel bekijken. Dat is heel leuk. Je ziet eh, stalen buizen. Maar daar wordt al de verontreinigde bagger doorheen gepompt. Een beetje roestig het, eigenlijk het, die buizen? Maakt dat nou, niet uit? Nee, dat maakt niet uit. Er ontsnapt eigenlijk helemaal niets van de verontreiniging naar buiten. Het is eh, de best bewaakte gevangenis van Nederland. Het stinkt een beetje, Piet. Nee, dat, dat stinkt niet. is dat niet. drank? Dat stinkt niet, dat, dat uh, ken ik bijna niet. Dat is gewoon de, de wiergroei en die poo wij oh, okay. eruit. Het is gewoon een geur van, van verse gras. Kijk, daar zie je allemaal die oeverzwaluwtjes, zie je? Die boerenzwaluwen. Ah. Ja. Die hebben allemaal nesten hieronder zitten. Dat barst er gewoon Maar dat van. zijn dus niet, uh, niet uh, kleine chemische bommetjes die hier nee, vliegen. Nee, nee, nee, absoluut niet. De chemische bommetjes, uh, ja, die bestaan niet, maar de zware metalen zitten allemaal onder water... 10 meter onder water momenteel. En de vissen die erin zitten, zijn die dan niet verontreinigd? Uh, volgens mij niet, maar ik zou ze niet eten. Toch voelt het, het voelt wel spannend. Ik zou er niet zo snel in springen. Je kunt er gerust in springen. Dan zou ik je laten zien wat hier nog groeit. Wa Waterlelies. Nee, je gaat er niet in springen. Ja, Luc. Ja, en die Piet, dat was dus ook een soort, uh, soort, ja, dat was dus een soort burgemeester van het IJsseloog. Eigenlijk was hij ook een soort boswachter. Die allemaal en, uh, en daar, We hebben zelf een nestkasten neergezet voor torenvalletjes. Hè? We hebben zelf ook in elkaar getimmerd in de vrije tijd. Die hebben ook die broeder daar ook. die van de vlindersruiken, kan het deze ganzen dit. Die ganzen daar ook weer, die zwemmen ook gewoon hier in het water. Ja, Dat, is een, uh, dat zijn zwanen, hè? Dat moet je wel naar we kijken. Oh ja, dat ja, zijn zwanen. Ja. Ja, jij hebt er meer verstand van de nik inmiddels. Uh. <laughs> Zo voorheen en allemaal in Gans en Broed en daar. Kijk, hey. rij rijden reetjes hier. Ja, ja gelukkig, je ziet een race. Kijk, daar staan de reigers. Ja, nou, het was echt... Prachtig was echt... hè, Luke? Ja, het was een prachtige dag daar. Oh, een soort dierentuin op het ijs ook. Prachtig. <laughs> en daarna gingen we dus door naar Harderwijk. En uh, ik weet echt niet waarom, maar Frank, ja, die, die werd me toch een partij chagrijnig. Nou, we zijn net aangelegd in de haven van, uh, van Harderwijk. En is een kleine haven. En Frank die is me toch een partijstag. rijn. Het is er aan de hand, man. Ja, eerst hebben ik een of andere klote havenmeester... die een half Duits een beetje tegen me zit te schreeuwen. Waarom zat hij te schreeuwen? Ja, omdat ik zei dat hij me moest helpen, omdat het zo'n klein gaatje was. En wij ze niet zo ervaren. Een klein gaatje waar je boten moest liggen? Ja, en hij is zo van, joh, een beetje in zijn half Duits. M'n En nu wil ik op het fietsje naar de supermarkt en dan ligt mijn ketting eraf. Maar? Hé, als een zonnetje. Maar, oh jongen... En ik heb honger. En ja. die drie dingen maken me echt bloedzagrijnig. <laughs> en ik heb zwarte handen nu. Ja, nu heb je zwarte handen. Ja, neem we ja, rot op. Nu moet je even... Je waste even hier in het dolfenarium. Oh, je bent een dolfijn of zo. <laughs> ja, maar ik, ik ben echt een beetje Ja, meen. ik merk het aan je. Dus ik ga heel veel boodschappen doen. Doe dat. Ik ga allemaal troostvoer kopen. Komt allemaal wel goed, jongen. Ja. Ik heb jouw pimpas dus. Oh, nee, nee. Oh, oh, oh, wacht even. Hey, hey, hey. Ik had ook ja, wel had gedacht, gedacht dat, uh, dat het inderdaad dat het zo zou zijn. Dat jij van van hem zou worden, ja. Ja, een beetje. Meer. Ja, ja. En daarna kwam dus ook nog die meneer langs voor zijn havengeld. Zit even een biertje te drinken, even een beetje bij te komen. Frank is ook weer een beetje opgevrolijkt, <laughs> toch? Of niet? Een beetje. Komt je grote vriend weer aan, hoor. Oh. Komt hij nog geld in? Nee, oh. ja, ligt hier niet gratis. Nee, maar ja. Ja. ja, nee, ik uh, het zet mijn leuke gezicht, joh. Heel goed. Niet boos doen, hè? Heb ja, nee, ik geen zin in. moeten we nog meer betalen. Ja, precies, ja. Goedendag, jongens. Hallo, goeiedag. Hallo. Ja. Oh, kijk Zo. Wij zijn de schippers van BNN. Aha. Dit is wel een mooie haven wat u hier heeft. Hier? Ja. ja. Het was een oude haven. Ja. Dat is over 40 jaar oud. Oh. Kijk, en, uh, ja, wat nu gebeurt hier, ik weet het zelfs net, ze willen alles nieuw verbouwen, maar de haven moet weg. We moeten een parkeerhuis bouwen. Ja. Oh, hier komen en, parkeergarages. Ja, ja. En aan de overkant is er zo'n huis met de eigen waterfront. Ah. Wat zonde. Ja, een beetje ja. Ja, een beetje stom. Zeker een beetje stom, ja. ja zeker. Hoe, uh, hoeveel is het? Hoe lang is die? Ja, hij is 9,30 meter. Moet je altijd 9 meter zeggen? Oh ja, 9 meter ja, is het dan. En stroom ja. hebben we erbij? 9 en 2,50 11 is ja. 11,50 ah. euro. 11,50 euro. euro per meter? 1 euro per meter en de elektriciteit is apart. Is 2,50 voor de nacht. Dat is 16 ampere Oké. Okay. Eén nachtje was het, hè? Eén nachtje, ja. ja. Morgen gaan we naar. we euh, gaat hier mooie Spakenburg. Spakenburg. Ja, we hebben mooi wel euh, slecht weer. We ja? hebben onweer in Duitsland. O, oh. dankjewel. Ja. En. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik zeg een hele fijne avond. Dat komt helemaal goed. Dankjewel. Dat komt helemaal goed. Een goede fout mooie. Ja, dat komt een ook goed. Beetje. Zeker. Ja. Aardige man, Frank. Ja, dat is een stuk aardiger. Hij, was, hij, hij, hij zinde me gewoon even niet ja. toen we hier aankwamen. Ja. Kan gebeuren. Ja, ja, ja. Lach aan jou. Nou, maar lach aan jou. het is toch wel een beetje een nukkig baasje. Het lach aan jou. Het lach aan Frank, echt waar, echt waar. Luc, laten we even naar de opdracht gaan. Niet onbelangrijk. Um, ja. Elke dag delen we aan jullie een opdracht uit. En degene die uiteindelijk de minste opdrachten goed heeft... wordt letterlijk gekielhaald. Ik zeg het nog maar eventjes. Um, gisteren was de opdracht voor Frank om aan pleasure diving te doen. Wat is het ook alweer? Ja, een is dus een, een, een, uh, ja, een soort sprong in het water. En vlak boven het water moet er dan een foto van je worden gemaakt in een bepaalde houding. En Frank kreeg de opdracht dat hij in een Buddha houding het water in moest springen. En ik zie hem hier op Twitter. En mm -hmm. nou, meer boeddha dan dit krijg je het niet. Dus het nou, lijkt maar... ik, ja, ik ben er niet helemaal mee eens, maar goed, het zal wel. Hoezo <laughs> niet? Nou ja, kom. Ja, de heer Frank denkt dat ze lange benen niet in een boerderhouding kunnen. Maar ik vind nog net geen boerder. Maar ja, jullie zijn de jury. Ik ben, ik ben de jury en het is absoluut een boerderhouding te zien trouwens op uh, um, uh, uh, Facebook.com slash de schippers van BNN Today. Of Twitter.com slash BNN Today. Dat kan ook. Absoluut uh, gelukt hoor, uh, Luc. Jammer voor jou. Je staat 2-0 achter. Dat betekent uh, ja. dat je uh, een nieuwe opdracht krijgt. krijg je sowieso. Ja. Um, moet lukken, Luc. Maar nee, ik weet niet. Je, de, Frank heeft heel erg lang haar. En ja. de opdracht is: maak 40 vlechtjes in Frankse haar. Je moet, <laughs> en dan moet je echt al zijn haar vlechten en hij heeft nogal wat haar. Dan moet je binnen een uur doen. Frank, Frank mag niet weglopen, maar hij mag je natuurlijk wel tegenwerken, want het blijft wel een wedstrijd. En ja. nog, nog een hele kleine tip: ik zou uh, wat elastiekjes kopen vooraf. Dat is wel zo handig. Ja, elastiekjes erin. Ja, is wel handig. Ja. Komt helemaal goed, Willemijn. paardenprobleem 2-1 gaat het worden. En dan is dat morgen weer te zien op jullie Facebookpagina. Ja. Succes, heren. Thank you very much, Willemijn. Doeg. Doei. Hoi, dit is Radio 1. BNN Today. Tijd voor die bevaamde laatste woorden um, van hier in BNN Today. Wat heeft acteur, presentator, danser Jan Koijman te melden? Oké, okay, dit wordt een typische wijven-tweet aan het draaien voor So You Think You Can Dance. En het is eigenlijk elke keer raak. Dan Carity en ik hebben ongeveer dezelfde kledingsmaak. Dus het is altijd weer spannend wie moet veranderen... omdat we eigenlijk hetzelfde aantrekken. Dit keer hadden we allebei een jeans look en ik ben de pineut, ik moet nu weer een andere look. Goed, dat was het einde van mijn tweet. En dan die andere Jan, Jan Heemskerk... hoofdredacteur van de Playboy. Weten we natuurlijk allemaal dat wij mannen... het hele jaar door heftige probleemdrinkers zijn. Minder bekend is dat vrouwen beloningsdrinkers zijn. Viva onderzocht het en wat bleek, vrouwen belonen zichzelf voor werkelijk alles. Een geslagen dag. Het feit dat de omstel voorbij is. Dat ze een leuke jurk gekocht hebben. Elke reden is goed als er met drank aan de pas kan komen. 69% van de vrouwen drinkt meer in de zomer. En dan wel alles. Dames en heren, doe er uw voordeel mee. Vrouwen en drinken zijn net mannen. Ja, ik vier ook elke avond dat ik uh, weer veilig thuis ben gekomen. Ja, zo gaat dat. En om de drie uh, jezus compleet te maken... naar Jan Heemskerk en Jan Koijman. Joost Eertmans WNL-presentator en wethouder in capella IJssel. Ja, naast mijn iPhone heb ik nog steeds een Nokia-handtoestelletje C5. Lach lacht me niet uit. Maar het ligt lekker in de hand. Het is lekker in het gebruik. Ik hou van Nokia. Maar dit is de hel als je notities en agenda... die wil ik altijd volzetten om die over te zetten... naar een nieuw Nokia-toestel. Uh, het grote voordeel van een Nokia vind ik nog steeds dat je gewoon kan sms'en op de fiets... met één hand. En dat doet Apple met de iPhone mij nog niet na. Dankjewel, Joost Eerdmans. Dit was hem weer, BNN Today, voor vandaag. Um, Adel Den Haag is door naar de volgende ronde, kan ik melden. De eindstand is 2-0. Natuurlijk uh, hoor je daar zo direct meer over in uh, de avondetappe... met Jeroen Stomphorst. En ik vermoed ook wel iets over de tour. Wil je meer van ons weten? Check even onze website. BNN 2nl of uh, twitter.com. Twitter Wij zijn er morgen weer. Veel plezier zometeen met Jeroen Stomporst. B -M